Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Nabestaanden van de twee vrouwen die vorig jaar werden doodgestoken in Almelo... kwamen vandaag aan het woord in de rechtbank. De vrouwen werden in een flat meer dan twintig keer gestoken. De verdachte schoot daarna met een kruisboog op agenten die beneden stonden. RTV Oost was bij de rechtszaak en hoorde wat de dochter van een van de vrouwen te zeggen had. Zij zeiden dan ook tegen de verdachte, kijk mij aan als ik tegen je praat. Want ik wil dat mijn verhaal tot je doordringt. Nou, dat deed hij dan ook en hij keek haar constant aan. Dat was eigenlijk een beetje in tegenstelling met wat hij bij de andere sprekers deed. Daar doken hij een beetje ineen. Alles leek een beetje langzaam heen te gaan. Maar nu wist de dochter hem zelfs een beetje te raken. Hij werd een beetje geëmotioneerd. En morgen wordt bekend wat voor straf er tegen de verdachte wordt geëist. De veiligheid in Nederland wordt steeds meer bedreigd door andere landen, vooral door Rusland en China. Volgens een rapport is Nederland een aantrekkelijk land om te komen spioneren. Zo zou China proberen om op allerlei manieren kennis te stelen bij bedrijven. En Russische spionnen proberen apparaat te hacken, bijvoorbeeld om daarna een cyberaanval te doen. De Amsterdamse en Rotterdamse politie zagen gisteren niet aankomen dat er na de WK-wedstrijd tussen Marokko en België zouden ontstaan. Er waren geen aanwijzingen voor, zeggen ze tegen de NOS. Donderdag speelt Marokko weer. Er wordt nog overlegd of er dan maatregelen nodig zijn. Goed nieuws voor fans van Bambi. Er komt een nieuwe film over het hertje, maar die is nog minder geschikt voor kleine kinderen. Bambi The Reckoning wordt namelijk een horrorversie. Er is nog geen trailer, maar om je een idee te geven... ...dezelfde regisseur maakte ook een film over een bloeddorstige Winnie de Pooh. We should be close now. We're not going to find them. We will. Pooh, piglet, Eeyore. Ja, de regisseur heeft al wel wat dingen verklapt over de enge Bambi. Het zielige hertje verandert daarin in een vrede moordmachine... die toeslaat vanuit de wildernis en wraak wil voor de dood van zijn moeder. Het weer nog later vanavond is het overal droog. Vannacht weer wat mist. De temperatuur daalt naar 4 tot 6 graden. Morgen ook bewolkt, mistig en een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Een paar korte files nog in onze regio. A9 Amstelveen Alkmaar bij Haarlem Zuid. 6 kilometer met nog geen 10 minuten vertraging. 10 minuten oponthoud op de A10 de ringweg van Amsterdam vanuit het Koemplein naar Watergaasmeer Bij Afrit Watergaasmeer 9 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn bij Afrit Broek in Waterland. Tot zover de verkeersinformatie.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 Take the girl home. Zijn we zijn bij het derde uur inmiddels gekomen van deze Alternative FM schuine streep 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Eigenlijk is het gewoon 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. En het wordt mede mogelijk gemaakt door het programma wat we hier wekelijks doen. Alternative FM bij ZFM Zandvoort. Zo is het. En niet anders. En Hoefs heeft een reden waarom we die laten horen. Heeft alles te maken met nieuw materiaal wat van de jongens in aantocht is... En die sluiten ook mooi aan op het uh, verhaal wat op 19 december op een maandagavond hier gaat plaatsvinden. Dan wordt er een top 53 bij ZFM antwoord gepresenteerd door de coronaten van uh, Rainbow Radio's antwoord. Want uh, zij gaan uh, een aantal uh, nummers uh, in een lijst stoppen waarop gestemd uh, kan worden. Dat uh, kun je allemaal terugvinden uh, op de Facebookpagina van... ZFM's antwoord, want daar vind je het op terug. En dan kan je dus op singles stemmen die in die top 53 terechtkomen. En wat hebben wij er dan mee te maken? Normaal gesproken hebben wij dan een herhaling lopen op de maandagavond tussen 6 en 9. Maar dat gaat een beetje overlappen, omdat dat op maandagavond tussen 7 en middernacht wordt uitgezonden van Rainbow Radio... En wij hebben dan nog een uur wat we nog gaan vullen. En daar komt die nieuwe single van Hoefs ook in voor. En dat heeft alles te maken met die top 53. Want Leed Bloomer heeft heel veel met dat onderwerp te maken. Dus dat is vooruitlopend op het verhaal van Hoefs. En dat wat er hier gaat plaatsvinden. Um, op het moment dat ik hier sta, uh, zitten die andere twee jongens uh, aan de andere kant. En die zijn stiekem gewoon uh, al een nieuw liedje aan het, uh, aan het, uh, aan het uh, maken. Dus uh, dat gebeurt hier ook tijdens de uitzending. Op de vraag of ze het al willen laten horen, blijven ze nogal een beetje terughoudend. Uh, terecht ook. Maar ik weet wel dat uh, als Max en, uh, en Jeroen dit uh, gaan uitbrengen... Dan ben ik wel de eerste die het telefonisch hier in de uitzending wil vermeld krijgen dat het liedje hier is ontstaan. Maar dat is voor latere zorg. Eerst gaan we naar een single die eerder deze maand is uitgebracht. Heeft ook een reden, want het gaat allemaal wat minder goed met die band. Eerst was Ivan Lierling, de wederhelft van Mariska, aan de beurt... En die is betrokken geweest bij een auto En daar had hij nog al erg veel last van de borstkas. En wat gebeurt er een paar dagen later? Is het Marica zelf die onderuit gaat met de, met de fiets. En dat op een dusdanig ongelukkige manier doet dat ze in een corset rondloopt. Het gaat wel allemaal langzaam goedkomen. Maar dat uh, zal nog uh, gerust wat tijd hebben. En een EP die in de planning stond. Uh, Undecided heette die EP. Ja, dat, uh, daar hebben ze gelukkig al de release show van gegeven in de tanker. Maar uh, wanneer uh, het fysieke verhaal wordt uitgebracht. Dat is vers 2. Maar dit is een single van die EP. Atoon! Von V. Ja, Jeroen mag, mag er ook ah, even gewoon bij, want dat is wel leuk. Um, uh, Von V. En Atoon heet het dit, dit uh, nummer. Um, bij Mariska uh, ontstaan de nummers ook heel spontaan. Het is wat dat betreft net een vulkanische uitbarsting. En dat is, meteen Lekker, ook, uh, dat is ook meteen de metafoor. Juist ja, leuk als je Lekker, de tv uh, ziet, tien uh, seconden later. Ik had het dus over de vulkanische uitbarsting als het gaat om een stukje creativiteit. Ja... Uh, en tien seconden later zie jij dat, uh, dat je dus uh, bezig bent om een foto te maken van, uh, van de tv. Ja, dat is leuk. Um, goed, uh, we gaan het even hebben over die vulkanische uitbarsting. Want uh, liedjes... Max. Die ontstaan ja. zomaar. Uh, Pront verloren. En uh, er is er nu eentje hier. hier. Er, is Gewoon, er, een geboren. Zegende, ja. er is er hier een geboren. zomaar? is er weer eentje Die kwam zo uh, uit de lucht vallen. Zo. En nog een ja. ja, ander ja, het, <H2> <H2> <H2> ja. het is net een vulkanische uitbarsting. En daar gaat het uh, nummer denk ik <laughs> waarschijnlijk ook al een beetje over. Ja. Oh, ja. Um, uh, want uh, het heeft uh, met uh, de stad Pompeii te maken. Maar dat uh, ga je straks. Niet straks, maar over een tijdje gaan we dat hier uh, heel erg, want dan, ik heb hem nu al geadapteerd. horen. Ja, zeker, want uh, dan wil ik hem zeker al vooruitlopend, uh, voordat je hem op Spotify dropt, wil ik ja. hem hier gedraaid ah, hebben. Okay. Want, ja. want dat vind ik, uh, wel, uh, vind ik wel fijn, als, uh, als we dat, uh, want het is uiteindelijk hier uh, ontstaan. Nou, afgesproken. Uh, dat is een mooie <laughs> ja, uh, mooi deal, Max. Want hoe ontstaat zoiets? Uh, Jeroen, jij zei net de uh, Roadless Travel, dat is een nummer wat jullie straks nog gaan, gaan spelen. Ze spelen ja. Uh, want daar had je ook nog iets uh, bij. Ja, want, dat hoe, is dat, uh, hoe is dat liedje ontstaan? Ja, het is, Max heeft een tijdje in, Mac, in Mexico gezeten. Mm -hmm. Ik wou bijna Maxico zeggen. Maxico, <laughs> ja. ja dat is een, een, een beetje alla Max Verstappen. Ja. Uh, uh, met, met al die Max's. Ja, maar dan dan dat in de vroeg vroeg. Maar we zaten in Mexico en toen zaten wij te... We gingen blijven doorschrijven, zeg maar. We waren bezig met die eerste plaat. En toen zaten we te zoomen. Een beetje vertraging erop. En Max had een liedje voor te spelen... En er zat een riffje zat daarin. Of had een, ergens zat, die speelde hij iets. En ik zei zo, oh, wat deed je daar? Ja. Dat riffje, dat is heel vet. Ik zei: Nee, nee, nee, want dit is een heel ander liedje. Het gaat om de tekst, dit en dat. Dus ik zei, nee, nee, nee, speel dat riffje nou eens terug. Want dat riffje, dat is het nummer en toen heb, hebben we vanuit dat riffje hebben we dat hele nummer gebouwd uiteindelijk ja. ja. Hebben we dat riffje ja. gezegd, ik ga vanuit dat riffje ga ik de muziek schrijven en met de muziek naar Max gegaan zei hij eerst, nee maar dat is het nummer niet en we moeten het anders doen en zoals het was maar... hele leuke en... discussies hebben ja, over de discussie. dat. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja maar maakt dat dan ook wel weer het leuke ja, eraan ja, het, leuk het is best dat een, altijd, het leuke uh, dat ja. ik had hem ook niet opzettelijk had ik hem best ingewikkeld geschreven uh. in een zeven, acht, zevenkwart maat zeg maar, en Max dacht ja verdomme, dan kan ik niet spelen, hoe moet ik dat nou live van doen en uh, dit, <laughs> uh, uiteindelijk ik, uh, het is allemaal gelukt. Ja. Toch wel. Ja. ja. En zonder sprijving uh, met... geen glans, toch? Wat zeg je? Sorry? Zonder sprijving geen glans. Nee, right, dat, dat, dat, dat heb je heel mooi. Dat is ook een mooie beschrijving. Ja. Maar uh, hier is dus ook iets ontstaan. En dat heeft met die stad uh, Pompeo ja. te maken. Um, ik, ik stelde net voor, maar toen zei jij van... Nou, dat is een beetje te snel uh, ja, dat we dat even laten horen. Goed, dan ben ik te enthousiast. Ja. En dan loop ik alweer met 7 miles lazer vooruit. En zo werkt het dus niet. Nee, maar goed, nee, nee. maar uh, we hebben nu al uh, de deal gemaakt... dat als uh, deze single uh, gaat komen, ja. en die gaat er komen... Dat wij hem dan hier als eerste uh, gaan, uh, gaan laten horen. Want, uh, maar uh, dat, blij, dat vind ik heel apart. Dat dat uh, zo waren uh, tijdens zo'n uitzending hier uh, gewoon. Ja, we hadden oh. even de tijd, dus uh, dan gaan we gewoon schrijven. Ja, uh, tijd is af en toe best een, een beetje een vaag abstract uh, begrip ja. in, dat, in dat opzicht. Dat uh, maar ja. wat, wat zegt tijd jou in dat, uh, dat opzicht? Ja. Dat is een leuke vraag eigenlijk. Ja, dat is een haast filosofische vraag. Is, ja. Ja, dat is een hele diepe filosofie. Ik ben er tijd. nu ook over een boek over aan het lezen. Ja, ja. Is, tijd is maar een afspraak in ja. principe. Ja. Ja? Tijd is inderdaad. Ja. Tijd hebben wij zelf gecreëerd. Ja. Ja. Ja. Het is niet dat, uh, dat ze 300 jaar geleden ja, de we boer, maken, uh, de we, maken de we, rondje, we maken rondjes om de zon en we hebben ja. dezelfde mening en uh, betekenis aangegeven. Ja. ja. Ja. Het is meer wij, tegenwoordig, uh, hebben we alleen maar tijd tekort. Dus we zijn alleen maar lijstjes aan het afmaken. En we, we komen alleen maar tijd tekort. En hoe efficiënter je wordt, hoe minder tijd je krijgt. En, uh... Bal je daar soms wel eens een beetje van? Van dat, uh, van dat uh, manier van leven in nee. dat opzicht? Nou, ja, tuurlijk. Ja. Je, ja, je, Nemen we dan je soms zelf ja. gewoon geen tijd voor dingen om aandacht te besteden. Om een goed liedje te horen. Ja. En dat we, want oh, ik vind zeker. ook zoiets Precies. typisch Nederlands. Ja. Nu ga ik over gewoon even meepraten met, met, uh, in het gesprek want wat mij dus opviel bijvoorbeeld bij een, uh, bij een release show ze zitten maar gewoon te kwaken onder te uh, uh, ja. ja. en dan denk ik je en dan mis je op een gegeven moment ge, het, het verhaal wat iemand op het podium staat ja. te brengen want, uh, want daar gaat het in feite eigenlijk om ja en dat, is, dat heeft ook met tijd. Dat we dus geen tijd nemen om met aandacht aan iemand uh, te denken. Ja, maar dat is ook een cultuurdingetje. In sommige plekken daar zijn, is er heel veel respect en aandacht voor. Een, uh, ja, Nederland. Hier, ja, Nederland wij, uh... wij houden er schijnbaar van, om, ook als je in Paradiso naar een show gaat... Ja. weet je gewoon dat de achterste honderd mensen... gewoon, alsof ze zeg maar uit hun werk komen en een vrijdagmiddagbol aan te houden zijn. Ja, zoiets. Ja. En elkaar al twee maanden niet gesproken hebben, staan ze achter in de ja, zaal. Dat ergert mij enorm. Want ja, ik ben niet ja, de enige. Ja, want, uh, want ja, het is leuk uh, dat je elkaar sociaal treft. Maar bewaar het dan even tussen, het tussen de dan. pauzes, uh, denk ik dan. Of, of op het moment dat even iemand niet speelt. Ja. Uh, voor een paar minuten. En dan, en waarom uh, ga je dan, lekker, dan naar een concert? Ja, dat ja. Is het ook, nee. Jeff Tweedy. Daar moet je maar eens naar gaan zoeken. Ja, die ken ik wel. Die ja. ken, dat ja. is op YouTube volgens mij nog ergens wel uh, verdwaald te vinden. Maar die begon daar zo verschrikkelijk uh, over uit te varen. Die hoorde dat. En <laughs> die begon op een gegeven moment... What is this? Can I play my heart out? Uh, Even hey, play uh, some songs. Uh, we, uh, we, uh, dat ging dan over meezingen en uh, noem maar op. Dan doe ik dat wel op die avond, maar ga dan niet uh, door mijn liedjes heen ja, zitten. Ja. want dat uh, Zou jij dat uh, verschrikkelijk vinden als dat uh, gebeurt? Nou, gebeurt ik? vaak genoeg. Ja? Nou, <laughs> ja. ja, want ik vind uh, in dat opzicht, uh, kijk, uh, Americana, daar zit uh, naar mijn idee echt uh, de ziel, want het zijn verhalende uh, songs. Ja. En als ik dat ook hoor bij jou, dan zie ik ook echt die eindeloze Amerikaanse wegen. Heb jij eigenlijk ook iets met dat land? Ja, dat dat, uh... heel veel. Ja, ja. Ja, ja, zeker, ja. ja grote fascinatie. Ja, ja. Er is hebben... veel geweest ook. Ja. En uh, ik ga er ook nog veel komen. Dus, ja. Want we hebben hier Mountaineer gehad. Marcel Hulst, misschien zeg je dat wat. Uh, die heeft uh, het album begin dit jaar Lewis and Clark uitgebracht. Dus een echt een verhalend album over het beetje het ontstaan van Amerika. Maar hij zegt, als ik er ben, dan voel ik me helemaal thuis ja. in dat land. Heb jij ja. dat ook of niet? Ja, dat heb ik ook, ja. ja. ja, ja zeker, ja. Ben je ook geweest in Amerika? Ja, ja. veel. Wa ja. Waar ben jij geweest dan? Uh, de hele Oostkust, de hele Westkust, Southwest. Ja. Ja. En ook Net voor corona eigenlijk. Uh, Net voor corona, ja. ja. ja. Uh, maar het, uh, het is natuurlijk een enorm... Joeko van Holland. land. Yep. Ja. ja, het is heel Ja, Ik wil graag uh, snel terug. Ja, hoe heb je je verplaatst? Laten we het daar eens over hebben. Marcus en ik zeiden de burgerubs, ja. maar uh, dat zal in, in een campervan. In een campervan. Ja, ja. ja, ja. die huur. Je in, midden, dan? in de desert, uh, in de sneeuw geslapen, min 10, alleen maar vuurtjes maken. Dat is het enige wat je hebt, gewoon. Oh. Een gitaartje erbij. Uh, en uh, is dat, is dat nou, lekker drank erbij. Is, ja, is dat dan voor jou uh, het ware vrij, leven? Man. Vrij. Ja, man, ja, zeker. Je hoort de coyotes hoor je gewoon om je heen uh, huilen. En, uh, ja, dus, je voelt gekke spirits is, daar. Uh. Je, je zei net ook iets over de natuur. Maar voel je je dan zo verschrikkelijk dicht met die natuur dan? Als je daar uh, bent? Ja. Ja, ja, zeker. Het is zo groot. Zoals je zo'n Grand Canyon... Uh, heb ik twee keer in mijn leven mogen zien. Eén keer in de zomer en vorige keer in de, in de winter. Ja, mm. dat is zo'n natuurwonder. Daar, je, je, dat is zo groot... dat je ogen kun, en je brein... Die kun, dat kan dat niet bevatten. Ja. Dus je weet niet wat je ziet. Nee. En dat is zo uh, bijzonder om dat te mogen aanschouwen. Zeg. Hebben wij soms ook een beetje een... Wat verkeerd beeld van die Amerikanen, want uh, ze zijn natuurlijk niet allemaal zo. Want ik denk uh, dat we uh, dat, uh, dat met uh, gewoon vrouwlof. heel veel je Amerikanen. Ik kan daar geen uh, kam over scheren, het is zo divers dus. Ja. ja. Lopen iedereen in ieder het lopen rare mee? Ja, dat heb je hier ook. Ja, <laughs> ja, ja, uh, ja, ja, ja overal. Dus, uh, ja, ik vind ik vinden overal wat van. Toch? Ja, nou ja, goed, ik moet denken aan afgelopen dinsdag. Uh, Tino Stuy, uh, collega van mij, op de dinsdagmorgen met uh, het Kult van heeft twee keer dezelfde column voorgedragen. En dat, heeft, uh, dat had uh, te maken met de vreemde kostgangers. Uh, onze lieve heer heeft vreemde kostgangers. Maar dat is wat Jeroen eigenlijk in feite zegt. We hebben, we hebben dus uh, gewoon ook uh, in deze maatschappij... Uh. kleurrijke mensen die heb je gewoon volgens mij gewoon ook nodig. Denk ik, om het een beetje leuk en gezellig ja. uh, te houden, Tuurlijk. toch? Tuurlijk. Uh, ja, ja, vind ik wel. Dus, uh, maar dat is het moet mijn Maar Voor idee. iedereen een plek zijn, toch? Ja. Uh, dat, dat sowieso. Maar uh, dan kom ik ook... Uh, Amerika als land, groot. Vrijheid. Dat heb jij ook in telefoongesprekken wel eens uh, um, tegen mij gezegd. Vind ik een belangrijke waarde, ja, dat is bij mij ja. ook zo. Ja. Maar uh, is het waar, waar um, dat is een beetje een filosofische vraag ook wat, wat ik stel. Want vrijheid betekent veel, maar het kan ook ontaarden in een bepaalde vorm van egoïsme. Want dan is het, mijn vrijheid is bepalend en daar moet je je dan aan houden. Maar zo werkt het dan weer niet, denk ik. Ja, weet ik niet. Nee? Of ben jij dan toch nog uh, zo tolerant dat, uh, dat je daarin uh, in dat opzicht zegt van. Oké, okay, het is niet mijn ding, maar ik, vind, uh, ik respecteer je keuze. Zoiets. Ik respecteer iedereen zijn keuze. En ja, uh, ja dat is uh, heel belangrijk om uh, iedereen te respecteren zoals die is. Ja. En uh, ja, niemand is beter en, dan iemand anders. En, en dat vind je ook terug in een land als Amerika? Nou, niet per se hoor. Juist de fascinatie daar is ook, uh, ook, het, ook het slechte ervan. Dus het ja. kwaad en het goede dat zit daar zo tegenover elkaar, staat dat tegenover elkaar daar. Ja. En uh, ja, zo een, een, een, een uh, verdeeld land is het ook. Ja, we weten het, uh, waarschijnlijk allemaal wat er daar allemaal gebeurt natuurlijk. Ja. En hele gevaarlijke mensen die, uh, kijk, zodra, je, uh, zodra er mensen zijn die... Uh, Feiten ontkennen en uh, democratie uh, weigeren, uh, verkiezingen uh, uitslagen, weigeren te accepteren. Ja, dan ben je heel. Uh, dan zit, ja. ja, zit je op een hellend vlak. Heel gevaarlijk bezig. Ja, dan zit je op een hellend vlak in dat opzicht. Dus uh, dat is niet, niet, uh, ja, <laughs> niet nice. heel top. Nee, nee, oké. Okay. Uh, maar maar, maar dat ik... vind ik, kijk, als je daar bent, je voelt daar alles is mogelijk daar. Dat is het is. Killer be killed, alles of niets. En dat is, zo, ja, dat is een soort spanning en energie waar je gewoon excited van wordt. Ja, dan uh, de muziek, hè? want dat ja. draagt er aan bij. Ja. Ik zeg altijd, muziek is een bepaalde vorm van verbinding. Ik kijk ook jou aan, Jeroen, want uh, merken jullie dat wel? Als jullie uh, bezig zijn op het podium Natuurlijk. dat de muziek uh, verbindt? Ja, ja. ja? Zeker, ja. Het is uh, erg spiritueel bijna, toch? Ja, het is echt een soort magie-ding, uh, vind ik. Ja, het is niet leukers dan op een podium staan. Nee, het is gewoon echt, je, je, je of schrijven zoals dit, weet je. Ja? Ja, ja. Ja. En je, je op het podium bouwen. kan je af en toe gewoon echt één worden met het publiek ook. Als het, mm. en soms heb je gewoon die magische momenten mm. dat je gewoon... En dan is dus je daarna ook zo van, wow, wat is hier net gebeurd? Wat was hier gebeurd? Ja, Wat hier net gebeurd? Ja. Uh, hebben jullie ook uh, dan, uh, uh, ja, dan de magie, maar hebben jullie dat al ergens eerder, uh, zijn jullie dat eerder tegengekomen bij een optreden? Ik kijk bijvoorbeeld misschien bij zo'n popronde, waar je... Waar ja, je kan... daar hebben we hele leuke show. En de leukste waren bijvoorbeeld echt in een de bruine kroegen op een uh, ja, of was het, woensdagavond. De, of in een kerkje, dat was Ja, in een kerk Helemaal akoestisch een ja. In een torenkamer, weet ja. je wel, van uh, Voor 20 oude. mensen. 40 mensen. Ja. 20 denk ik. Of in de andere band. kerk stond het helemaal vol. De he hele hele ja, ja, maar die was, maar... was maar 40 was maar veertig Oh, toen, nou, ja, ja, daar, ja, in Zutphen, tot... oude uh, toren. O, Zutphen was die toren, ook helemaal vol. Er ja, kwam niemand die, meer bij. Ja. Stonden gewoon de, de, de, ja, en de, wij stonden boven te spelen en een verdieping eronder stond het ook helemaal vol om mensen te luisteren. <laughs> Met akoestische gitaar. <laughs> ja. Ik weet niet of dat een ja, daar hebben we gewoon... Ja, daar is gewoon gevochten. Daar hebben we allemaal uh, dode Spanjaarden opgestapeld. Gelegen in die kamer. Dat ja, is zo'n ja, besef, boeien, ja, ja, ja. Dan voel ja. je ook een bepaalde energie, zeg maar. Ja, ja, ja. het ja. ja. ja. ja. is wel heel eigenaardig wat je daar, uh, wat je daar ook een beetje vertelt. Ja. Goed, um, ik zit al te kijken, want het is al vijf voor half tien... Ik ga één nummer nog draaien, want uh, dan uh, gaan we die twee nummers, uh, gaan we die twee nummers uh, laten horen. Dan zijn we weer klaar. Ja, dan zijn we, dan zijn we er uh, doorheen. Want uh, dat is uh, um, uh, de Nothing Stops a Rambling Man. Die gaan we straks uh, horen. En The Roadless Travel, dat uh, heeft Jeroen net uh, ook staan uitleggen. Maar eerst over verbinding gesproken. Bonaniki die heeft dat uh, duidelijk uh, verbonden in zijn muziek. Hij komt oorspronkelijk uit Afrika. Uh, ik... Uh, ben van Niki. Dat is uh, eigenlijk een beetje het, uh, uh, de fonetische tekst. En hij is opgegroeid in Benin. Binnenkort verschijnt er een EP. En een van de nummers die uh, erop staat is het titelnummer. En dat nummer dat heet Take Me Back. En dan moet hij als het gaat nu komen. Deze Bonaniki, ook een deelnemer aan diezelfde popronde waar bijvoorbeeld ook Max Polman aan meegedaan heeft. Maar dat is alweer van een hele tijd terug. We gaan op naar het laatste blok voor vanavond. En de eerste instantie hadden we het zo bedacht dat we ermee afsloten met die Nothing. Stops in the Rambling Man. Maar we gaan ermee beginnen in dit blok. Hier is hij met die laatste single, uh, laatst verschenen single van hem. Uh, Max Polman en Jeroen hier in de studio. Nothing stops a Rambling Man. It's already here Single, Nothing Stops a Rambling Man. En dan nu is dat uh, nummer waar we het net over gehad hebben. The Roadless Travel. Waarbij uh, een stuk van de geschiedenis uh, werd uh, verteld over hoe het uh, liedje is ontstaan. En waarbij er op een gegeven moment van de een uh, de ander heeft uh, gevraagd... Moet ik het zo spelen? Uh, waarop uh, de ander zegt nou, uh, dat, en uiteindelijk is het toch gelukt. Want anders zouden ze dat liedje vanavond niet uh, hier uh, laten horen. En dat is de afsluiter voor vanavond in deze live versie van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Het nummer dat heet Roadless Travel. Hier is hij. Allemaal Max Poeman met Jeroen. Yeah. Ja, gewoon een lekker heerlijk nummer Wat uh, mooi en waardig afgesloten is Deze bijeenkomst uh, Hier bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf Tijdens Alternative hem Bij ZFM Zandvoort Daar hoor je het Max Poolman, dank uh, voor het muzikale gedeelte We gaan zo direct natuurlijk nog het afsluitende gesprek voeren Dat is zo dadelijk Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, muziek uh, Wat we de afgelopen maand voorbij is gekomen en wat nog uitgebracht gaat worden. Want het is in het blokje van 2 uh, dat dat uh, nu gaat gebeuren. En dat is Tupperware 3. Tupperware, zo heet uh, de band. En uh, het nummer dat uh, van een EP afkomstig is, heet P We knew we were telling lies. Show me why you usually like to hide. Just for you, but now it's yours and mine. As you stay, the situation shouldn't be mistaken for being more than this, right? Sophie van Hasselt. Uh, morgen komt hij uit op een EP... Uh, ...Watching minds, Plants heet hij. En daarvoor hoorde je ook van een EP... ...Feest uh, van Tupperware. Um, ja, het zit erop. Uh, laat ik eerst... Uh, ...kijk eens even, dat was altijd wel fijn. <laughs> um, allereerst even aan jullie beiden de vraag... ...hoe voelden jullie het hier... Ja, heel gezellig. Leuk. En nog liedjes geschreven ook. Oh, twee liedjes. Twee liedjes. Twee liedjes. Twee goede beginnen van liedjes. Niet op de volgende plaat, denk ik. Nee, nee, nee. Over twee jaar of zo, denk ik. Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar goed, daar hadden we het al over gehad. Het bestaat, het komt op de meest gekke momenten, komt er wat in dat opzicht. Um, ja, nou ja, goed. Uh, we hebben eigenlijk bijna alles uh, besproken wat er uh, besproken moet uh, ja. zijn. Maar over optredens nog gesproken, komen er, uh, er nog wat, uh, wat nou, aan. We hebben eigenlijk nu niks staan meer. Uh, nou ja, even eh, kijken. Ja, <coughs> oh ja, aan... ja, we zijn bezig met optredensplannen rondom. De release, rondom de release. Rondom dus het voorjaar, rondom voorjaar jaar. komen er wel heel veel optredens aan. We hebben hier ja, ja. even rustig en we zijn die plaat nu aan het afmaken. Ja. En daarna... Uh, en hopelijk uh, een boeker. Dus als iemand luistert en die denkt... Uh, kennen ken nog een boekingagentschap of een uh, agent uh, die, uh, die het wel toch zou lijken. Ja. Of uh, een leuke gig. Kan je weer vinden. Of een leuke gig. Of een plek. Of whatever. Ja, MaxPolman.com. Ja. Of op Instagram MaxPolmanMusic. Hoppa. Ja, nou, ja goed. Uh, daar hebben we meteen ook al uh, de sociale media. Ja. En de website even genoemd. Ja. Um, want ja, dat, uh, dat optreden... Uh, dat, je zei het helemaal aan het begin... ook uh, van, nou, ik zou het ook wel fijn vinden... ergens om in een volprogramma te komen. Ja. Voorkeuren? Of uh, nah, is dat dan uh, nee, gewoon hoor, alleen maar... Uh, kijken sé. of de muziek er een beetje bij past. Precies, ja, dat ja. is wel belangrijk, ja. Ja. ja. Ik zie jou niet echt snel bij maan staan in het voortprogramma. Nee, nee, nee, dat <laughs> lijkt me ook niet. <laughs> dat, dat is toch weer iets... Uh, toch iets anders uh, trouwens, straatje. over die Nothing Stops A Rambling Man... er komt nog uh, wat uh, terug... Ik had uh, verteld dat ik op dinsdagochtend hier... Uh, en dan heb ik een rubriekje. Dat heet Jaaps Kutnummer. En daar uh, is het de bedoeling dat ik dan precies het tegenovergestelde doe. Dus ik pak dan meestal waarvan ik denk... In die Nothing Stops A Rambling Man... Die heb ik in dat onderdeel toch ook even voorbij laten komen. Dus uh, ja, ze oh, dus zijn... Uh, oh, dus het circuleert wel. Hè, weet nou, je? Dus, uh, super. Ja. Nou, heel leuk. <laughs> ja, Top, dat, man. Ja, want uh, dat, uh, dat is dan... Uh, ja, ja, Goed, uh, het, uh, ik hoor voor jou dat het is nu een eer is om in dat rubriekje bij de kant toch wel zo terecht te kunnen komen. Maar ik denk dat het voor mij, nou, ja, in is. Wel... In ieder geval, Jaap, dank je wel voor de support en uh, dat je, nou, dat ja, je de goed. muziek draait. En, uh, want, dat die je... heren die aan die tafel uh, zitten, die die, die, die Kwekken, dat moeten, dat doorkwekken van nou, ik heb er eentje gehad, uh, daar moet je maar op gaan letten. Want ja. eerlijk gezegd, uh, bij die uh, Roadless Travel, dan denk ik, het zou niet misstaan als het uh, bij de popprofessor zelf op de zondagavond uh, ja, bij Radio 2 nog eens een keer voorbij zou moeten. Is ja. niet, niet gevraagd, uh, geloof ik, toch nog? Nou ja, moeten we even... Effe... Nou ja, niet nee. Nee. Maar nee. nou, dan ga ik, uh, ga ik daar maar eens even stiekem even een tagje ergens plaatsen. Op het moment dat dit, uh, deze samenvatting. Uh, ja, dat zou wel leuk zijn. Nou, ja, dat zou leuk zijn, ja. Oh. ja. Um, nou ja, dat was het eigenlijk. Uh, mannen, dus Heellijk. ik hoop uh, uh, dat we jullie nog uh, zeer uh, binnenkort nog een keer terugzien. Pas wel. Ja, sowieso. Sowieso, dankjewel, ja. Ja, oké. Okay. Hier is uh, Francis Alban Black met strawberry jam. Jane.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 I am, I am, I am I am, I am, I am A disappearing human than the sights I have seen Can they beat the best of my memories Where are the beacons I can trust Drizzling rain I'm like a street in Paris Love knows my name I'm too foggy to commit to her game Still trying to get my story straight Trying to get my story straight Trying to get my story straight I am, I am, I am I am, I am, I am I disappear A disappearing human Francis Alban Black met Strawberry Jam. Uh, dat uh, is een beetje ook uh, bijna het einde van, de, van dit, uh, van dit uh, programma. 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want er is ook nog in december een aflevering. En die zal heel speciaal zijn. Daar zal niet alle uh, nieuwe releases uh, voorbij uh, gaan komen over die maand. Want ja, december is altijd een beetje een maand dat, uh, dat uh, een beetje rustig op het uh, muzikale front is. Wij hebben dan iets speciaals op uh, 22 december. In uh, plaats van 29 december halen we dat even een weekje naar voren. Maar dat heeft ook alles te maken met een band... die uh, uit drie personen staat. Uh, Dylan Zonnevan is een van die leden. En uh, de andere twee zijn Maaike van der Weide en Tessa Lamers. Beter bekend als Lacette. En die komen 22 december hier een set uh, doen. En dat uh, wordt al op zich al een heel speciaal verhaal. Want dat... Uh, zal gaan met de, de nodige lichtbakken en weet ik allemaal wat. En over uh, Low Edicts, want die sluiten uh, vandaag uh, deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf af. Uh, ze hebben dat in september, hebben ze hun album Evolver uh, laten horen. Daar staat ook uh, het afsluitende nummer op en wij sluiten ook uh, dit uh, programma daarmee af. Tenminste, ik uh, moet eventjes nog uh, vaktechnisch uh, de, een beetje de boel volkletsen. Want uh, hij is tegenwoordig zo snel, dit systeem, dat het systeem uh, de tijd inhaalt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus het staat vijf minuten op. Dan heb ik dus nu veertien seconden over. Maar ik denk dat het zo waar zo, uh, uit zou uit moeten komen. Het laatste nummer voor deze uh, 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf is van All the Dreams You Took van Low Eddix. Spreek je volgende week weer. Dag hoor.